4 uur. Dit is Radio 1 met Ger-Jochems en Tessel Blok. Wetenschappers ontwikkelen een kunsthand die kan voelen. En hoe de Verenigde Staten naar het einde rotzooit. Dat straks in de Villa. Nu is het NWS-journaal met Jeroen Chapkwa. De Russische minister van Buitenlandse Zaken... noemt de mishandeling van de Nederlandse diplomaat gisteren... in Moskou een ernstig misdrijf. Hij is geschokt, dat zei hij in een telefoongesprek... met zijn Nederlandse collega Timmermans... Timmermans bracht in de Tweede Kamer verslag uit van het telefoongesprek. Hij herhaalde nog eens dat onze brede betrekkingen voortreffelijk zijn. Excellent was het woord dat hij gebruikte. En dat hij, en dat beaamde ik, ik ook het jammer zou vinden als deze incidenten die zich hebben voorgedaan die betrekkingen zouden beschadigen. Minister Lavrov zei dat er een strafzaak is geopend. Het wordt een breed en diepgaand onderzoek, zegt Timmermans. Hij heeft de Russen toegezegd dat de Nederlandse ambassade daaraan meewerkt. Een jongen van zeven, die onlangs door zijn vader uit Suriname naar Nederland was gehaald... moet terug naar zijn grootouders in Paramaribo. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De vader haalt zijn zoon twee weken geleden terug... met hulp van het tv-programma Ontvoerd van John van den Heuvel. Het jongetje was na het overlijden van zijn moeder in 2010... voorlopig toegewezen aan de grootouders in Suriname. De vader raakte vervolgens verwikkeld in een juridische strijd om de voogdij. Tot die strijd is gestreden, moet het kind terug naar Paramaibo. De rechter heeft bepaald dat de vader bepaald niet een recht had... om zijn kind op deze manier op stel sprong op te halen. En heeft het belang van het kind in het oog genomen... en bepaald dat het kind terug moet naar de omgeving waar hij veilig en vertrouwd is... in afwachting van verdere beslissingen door rechters over het gezag... Bondskanselier Merkel heeft bij president Poetin aangedrongen op een snelle oplossing voor de Greenpeace-medewerkers die in Rusland vastzitten. In een telefoongesprek sprak de Duitse bondskanselier haar zorgen uit over de hechtenis van de 28 mensen van Greenpeace, onder hen zijn twee Nederlanders. Greenpeace voerde actie tegen olieboringen in de noordelijke IJszee toen de activisten werden opgepakt. Ze worden beschuldigd van piraterij, waarop een maximale gevangenisstraf van 15 jaar staat. Het Greenpeace-schip voer onder Nederlandse vlag. Bij een vliegtuigongeluk in Laos in Zuidoost-Azië zijn volgens verschillende media in China en Thailand 39 doden gevallen. Hoeveel mensen er aan boord waren is nog onbekend. Het toestel van Lao Airlines maakte een binnenlandse vlucht en stortte neer in de rivier de Mekong. De autoriteiten in Laos hebben nog geen mededelingen gedaan over het vliegtuigongeluk. Het toestel was op weg van de hoofdstad Vientiane naar het zuiden van Laos. Op de Nieuwe Maas bij Ridderkerk wordt nog steeds gezocht... naar twee mensen die aan boord waren van een gezonken plezierjacht. Het zijn de ouders van een meisje van 16 dat kon worden gered. De buitenlandse jacht kwam door nog onbekende oorzaak... in aanvaring met een groot schip. Duikers zoeken naar de twee opvarenden, zegt de politie. Duikers van Smit... Die hebben uh, het wrak inmiddels uh, bekeken om te kijken of er een uh, opvarende zich daar nog uh, in het wrak bevindt. Dat is een van de theorieën die we hebben, want we missen nog twee personen. Dus uh, ja, op dit moment zijn we nog altijd twee uh, opvarenden van het schip aan het zoeken. Door de zoekactie ligt het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Maas voorlopig nog stil. Een Duitser die een half miljoen euro heeft gewonnen in de lotto... moet het geld delen met zijn ex-vrouw. Dat heeft het federale gerechtshof in Karlsruhe besloten. Het stel woont al acht jaar niet meer bij elkaar. Maar de officiële scheidingspapieren werden pas onlangs getekend. Twee maanden eerder had de man de prijs in de lotto gewonnen. Omdat de twee in gemeenschap van goederen waren getrouwd... eiste de vrouw 242.500 euro van haar ex. En die moet dat nu aan haar betalen. Het weer, vooral in het noorden schijnt de zon. In Zeeland valt vanmiddag al wat regen. Het wordt 14 of 15 graden. Vanavond breidt de regen zich uit over het land. Morgen buien en een stevige wind. Hoe is het bij de weg, Jolanda van der Velden? Twee, twee zaken vallen al op in deze spits die eigenlijk net begonnen is. Vijf files staan er in totaal. Een vrachtwagen met weg op de A9 Amstelveen richting Diemen. Tussen Amstelveen en knooppunt Holendrecht 7 kilometer. De rechte reishok is dicht. Die moet volgens Rijkswaterstaat ieder moment weer open gaan. En na een aanrijding een behoorlijke file op de a 13 naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Alfred Berg reis 9 kilometer. De rechte reishok is dicht. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden vanaf knooppunt Prins Klausplein. Via Gouda, is dan de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 U koos Pearl weer als beste optieketen. Bedankt voor uw stem. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. En voordat wij ons gaan storten op wetenschap en buitenland gaan we eerst even gewoon naar Den Haag. Marcel Briel volgt daar al de hele dag het debat over het herfstakkoord, ook wel crematoriumakkoord genoemd. En de eerste termijn van de Kamer zit erop. Als het goed is, hebben de bewindslieden geantwoord, Marcel. Ja, dat klopt. En dat ging buitengewoon snel, moet ik zeggen. De drie bewindspersonen, Rutte, Dijsselbloem en Asscher, die hadden nog geen twintig minuten nodig om uh, uh, hun bijdrage te leveren. Het was ook heel erg duidelijk een debat uh, tussen de Kamerleden. Dat wel, maar het was toch wel opvallend dat het zo kort uh, was... wat de bewindspersonen hadden bij te dragen. Uh, natuurlijk werd er wel iets aan uh, hen gevraagd, bijvoorbeeld aan premier Rutte... hoe het nou toch zit, uh, wat is er nou allemaal precies afgesproken? Nou, en premier Rutte die zegt dat er niet over alles afspraken zijn gemaakt. Als het nodig blijkt om... Uh, uh, geld te verdelen of extra geld te vinden. Dat er dan natuurlijk ook weer contact is met uh, de partijen... die zich hier uh, uh, hun verantwoordelijkheid hebben genomen... zonder daar medezaak uh, af te sluiten bij die partijen. We willen heel nadrukkelijk ook met de rest van de Kamer dat gesprek aangaan. Uh, aan de hand daarvan gaan we ook werken. En dat brengt ook, denk ik, de politieke rust uh, de komende tijd... omdat dat ook zicht biedt op uh, werkbare meerderheden... in beide Kamers van de staten Generaal. Waarbij ik er meteen bij zeg dat de Eerste Kamer... uiteraard uiteindelijk altijd zijn eigen afweging maakt... Maar in ieder geval in deze Kamer een bredere meerderheid ontstaat... dan alleen het twee coalitiepartijen. Ja, premier Rutte die het heeft over politieke rust. Maar hij geeft dus ook wel toe dat er geen totale zekerheid is... voor de komende jaren dat alles geregeld is. Nou, Dan was er nog het andere punt, het CPB. De cijfers van het CPB die vanochtend uh, kwamen... dat waren niet alle cijfers, maar ook in het debat... kwam de vraag aan minister van Financiën Dijsselbloem... hoe dat nou is, dat hogere tekort, hoe erg dat nou is... en of dat op te lossen uh, valt. En daarvan zei Dijsselbloem zojuist het volgende. Zeb heeft overigens ook niet gezegd dat we het niet zullen halen... maar hij heeft gezegd op dit moment is een aantal van uw aannames... onvoldoende belegd met instrumenten, met uitvoeringen... met wat gaat u nou precies doen. Daar hebben ze gewoon gelijk in. Alleen dat gaan we dus ook op, uh, binnen de noodzakelijke termijnen gewoon doen. Maar Brussel komt tot haar eigen oordeel, beoordeelt zelf, die 6 miljard. Op basis van onze ervaring met de Europese Commissie op dit onderwerp... zien wij dat met vertrouwen tegemoet. Kortom, Jeroen Dijsselbloem denkt dat die 6 miljard wel gehaald gaat worden... dat Brussel daar uh, mee akkoord gaat... maar dat er nog het een en ander ingevuld moet worden, concreet... en dat het CPB dan gaat zeggen... nou, dat hebben jullie goed gedaan, vijf uh, partijen die dat akkoord hebben afgesloten. En dat Brussel dat ook gaat zeggen. Ja, als precies. iedereen ons als voorbeeld voorhoudt de Verenigde Staten kan je toch weinig fout meer doen? Zou dat je zou je zeggen, zeggen ja. inderdaad. Maar ja, we hebben altijd het CPB nog. Of uh, Olly Reen daarvan onder de indruk is, dat is de vraag. Oké, okay, Marcel. Uh, uh, je houdt ons op de hoogte hier op deze zender. Dankjewel. Gaan we door met wetenschap Frederik Melman. Ik uh, kondigde het al aan voor het nieuws. Amerikaanse onderzoekers die bezig zijn met het ontwikkelen... van een kunsthand die kan voelen. Ja. Dat klinkt... Bionis. Bionis, inderdaad. Want Je moet je voorstellen, ja, vroeger moesten we het doen met zo'n rubberen statisch ding. Nou ja, dat is vreselijk om vast te pakken. Tegenwoordig kunnen we het al in, in, in he, een soort grijpfunctie geven. En een, een hele spannende stap verder is natuurlijk... wanneer je met die hand ook daadwerkelijk kunt voelen. Dan gaat het wel heel erg gelijk om een echte hand. Mm -hmm. uh, deze Amerikaanse onderzoekers die werken bij de wetenschappelijke tak... van de Amerikaanse defensie apparaat. En uh, wat hebben ze gedaan? Ze hebben niet bij mensen natuurlijk uitgezocht, maar eerst even bij apen gekeken. Ze hebben eerst gekeken hoe je zomaar zeggen de tastzin, hè? want dus in je vingers bijvoorbeeld zitten heel veel tastlichaampjes, daarmee mm -hmm. voel je, die staan in direct in verbinding met je brein, met enkele zenuwcellen. Nou, eerst wil je weten natuurlijk, hoe zit dat een kaart? Dus ze uh, zijn eerst gewoon die apen een keer in de vingers gaan prikken op verschillende plekken, hard en zacht, en vervolgens gekeken van waar ligt dan je brein precies op? Nou, daar hebben ze een landkaart als het ware van gemaakt. En toen hebben ze dat experiment omgedraaid. Kun je nou als je bijvoorbeeld één specifieke hersencel stimuleert... met een micro-elektrode in het brein... kun je dan ook vervolgens die hand de suggestie werken... dat je dus geprikkeld wordt of geprikt wordt in je hand? Nou, dat hebben ze bij die apen gedaan. En die apen die schrokken vreselijk, want zonder dat er iets gebeurt natuurlijk... voelden ze in een keer die prikkeling in een hand of, of in een andere hand... en die ja. sprongen op. En, dus dat werkte ook. En stap drie, dat hebben ze ook nog uitgetrokken test. Ze hebben vervolgens een, een bionische hand of een kunsthand aan zeggen, de draadjes gehangen waarmee dus de aap in verbinding stond met zijn brein. Vervolgens die hand, die nephand ja, geprikkeld ja. en dat konden die apen dus voelen. Dus de derde stap is daarbij ook al gemaakt. Dus als het ware, als je dus die nou, nephand... Want ze hebben natuurlijk niet, want je blijft nog denken, ze doen dit met een, bij een aap met een arm en een hand die gewoon aan die aap vastzit. Eigenlijk hadden ze Sorry, die arm af moeten hakken als je het echt wilt toetsen. Ja, maar dat hebben ze dus, die, die, die stap hebben ze als het ware genomen door. Met die drie op, met dat draadje. Ja, en door het een drie op te knippen, daar hebben ze dus ja, die hand kunnen sparen. Dat was dus wel heel mooi. En nou zie je dus dat je dus als het ware met een, met een, een kunstledemaat wel kan voelen. En nou, dat biedt natuurlijk enorm perspectief Zo, ja, voor veteranen die gewoon een hand of een arm moeten missen. Maar ja, denk ook bijvoorbeeld aan robots die steeds geavanceerder worden. Steeds meer op mensen gaan lijken. Steeds ja. meer ja. op mensen gaan lijken. En uh, ja, we konden het vroeger ook niet voorstellen dat we met een kastje op ons hart zouden lopen. Dat ons hart. In het gereel houdt. Nou ja, wie weet, over niet al te lange tijd. Is dat ook mogelijk? Okay. Zegt het toch iets over een fantoomarm? Fantoompijn. Je hebt dus pijn aan de arm die eraf is, al jaren. Ja, dat hangt wel op hetzelfde principe. Hè? Want uh, natuurlijk inderdaad, je arm en, en het gevoel erin staat in verbinding met je brein. En wat er bij fantoompijn gebeurt, is dat als het ware de bel in je hersenen blijft hangen. Mm. He, dus de prikkeling van die hand die er niet meer is... die blijft wel vuren. Dus er zit geen stop op. Dus je mm. brein denkt nog steeds... Ou, ou, ou. Ja. Maar die hand is er niet meer. Maar het is hetzelfde principe. Okay. Een kunsthand of arm die kan voelen. Nou, uh, ik ben benieuwd hoe het zich ontwikkelt. Frederik Melman, hartelijk bedankt. En op onze site vilavp.ro.nl kunt u natuurlijk uh, meer lezen. En misschien wel zien hierover, dat weet ik niet eens. Of er plaatjes bij zijn. Het Buitenlandpanel, met vandaag... sinoloog en ondernemer Henk Schulte-Northolt... en Amerika-correspondent David Hammelburg. Heren, welkom... Laten we het even over het uh, nieuws, uh, grote nieuws van vandaag hebben. Dat is natuurlijk de ontwikkelingen rond het uh, mishandelen... van de Nederlandse diplomaat in Moskou. Uh, Lavrov die heeft zojuist gezegd tegen Timmermans... onze minister van Buitenlandse Zaken, R Lavrov die van Rusland... Uh, ja, dit is uh, afschuwelijk en vreselijk... en dat uh, had niet mogen gebeuren, bla bla enzovoort. Het mag onze excellente betrekkingen niet in de weg staan. Precies. Maar onze uh, Rusland-deskundige Helga Salomon... die zegt, je moet dit toch op mijn vraag... absoluut niet zien als een knieval. He, hoe, hoe zien jullie dat? Ik vond het toch vrij ver gaan. Maar zij zegt, het is heel simpel... Uh, hij had kwalijk kunnen zeggen... er is niks aan de hand, laat maar gaan, daar valt reuze mee. Dat was niet denkbaar geweest. Dus dit is gewoon een obligate frase, David. Um, nou, ik kan je vertellen hoe dat in Amerika normaal gesproken gaat. Als er een, een diplomaat iets fout doet... Uh, in dit geval uh, de, de, de inbraak van de politie in, uh, in, in Nederland. Dat zou in Amerika ondenkbaar zijn. Wat ze daar zouden zo doen: State Department belt onmiddellijk uh, met de Kremlin. Uh, met de volgende boodschap, het departement, buitenlandse, zaken, buitenlandse ja. zaken, belt met de Kremlin en zegt... Uh, meneer X heeft uh, deze wet overtreden. Hij is onschendbaar, maar wat we wel doen... is we zetten hem op het volgende vliegtuig terug naar Moskou. Uh, zo lossen wij dat op, op hoog niveau. Mm. Uh, en wat je dan kan verwachten is binnen een beperkte tijd... dat er een Amerikaanse diplomaat uit Moskou... op een vliegtuig uh, terug wordt gezet naar Washington. Maakt eigenlijk mm. niet uit of er een overtreding is geweest of niet. Uh, maar dat is de huidige vorm van detent. Henk, als een Chinese diploma diplomaat zich uh, misdraagt in Den Haag en hij ja. wordt uh, per abuis door de politie aangepakt, hoe reageert Peking dan? Ja, ik denk ook dit voor dit, zoals David net zegt. Dat, dat ja, ja. zal het. Dat zal het uh, is maar ik denk zijn. dat ook Rusland kan dit ook zo kan zien. Zij zeggen, ja. jullie hebben van onze diplomaat in elkaar geslagen, want dat zeggen ze, dat denken ze. Ja, dat is er ook dus doen het... wij dat ook? Ja, nou, ik, kan... ik ken dit verhaal niet in tuin, maar als het een privéactie zou zijn in Rusland... dat zou in China helemaal uitgesloten zijn. Want ik heb lang in Peking gewoond... en die ambassade zeggen bolwerken van veiligheid... Mm. Met, met, met buitenlandse zakenpolitie eromheen, zeg maar. Dus er kan nooit iemand, behalve van staatswege binnenkomen. En zelfs als er is een, nu dan eens een dissident... dat dit vrede was gebeurd... naar de Amerikaanse ambassade voor het vlucht... dan wordt het misschien als buitenlandse grondgebied... Dus maar gaat niet naar binnen, zegt nee. die, die man is van ons. Nee. Dus de, dat beginsel is heel heilig. Ja. Ja. Nou, er komt een onderzoek, uh, heeft toe Is toegezegd. Uh, ja, da, da, daar wordt ook van gezegd dat is ja ook een beetje obligaat. Nou goed, we komen er vast nog een keer op terug. We gaan naar het schuldenplafond in Amerika. David, je komt net terug uit Amerika, je bent er net uh, geweest. Hm. Nou, er is een impasse tussen de republikein en de democraten. We weten het allemaal al. Er was bijna een akkoord over dat schulden. Het ophogen van de schulden te mogen verlengen. Dus op het laatste moment is dat afgeketst. Hoeveel uur zitten we trouwens nog voor de meltdown? Uh, middernacht vanavond, Amerikaanse tijd. Dat is uh, zes uur... Nee, dat zeg ik verkeerd. Uh, zes uur morgenochtend, Nederlandse tijd. Okay, dat, ja. dat, daar ligt het. En wat ik denk, uh, als je tussen de, de lijntjes kijkt... Uh, de Republikeinse partij in Amerika heeft een groot probleem. En ik noem dat hardop... Uh, de Tea Party uh, wordt vergeleken binnen Amerika ook met de Taliban van de <lacht> Republikeinse Partij. <lacht> het, zijn zo mag ik het, horen. het zijn een stelletje terroristen die uh, geen belang hebben met het gelijk krijgen. Hun belang is zo lang mogelijk bonjes schoppen en rellen veroorzaken. En wie het slachtoffer zijn. Dat is jammer. Net zo, ja, dat, dat, ik bedoel, ik doe dat een beetje mm -hmm. op een vreemde manier. Maar dat, zo denken de theoristen ook. Je ja. hoeft helemaal geen gelijk te hebben. zo hoeft alleen maar uh, bonje te schoppen. Wat ik zie, merk en lees... is dat uh, de rest van de Republikeinse partij... dat ook een beetje zat is. Uh, het zou mij niets verbazen... als er op het laatste moment een dealtje wordt gesloten. En dat ziet er ongeveer als volgt uit. Er is nu, uh, of tenminste als het Senaat weer open gaat, dat is om uh, vier uur... Vier uur ongeveer nu, Amerikaanse tijd... Uh, komt het Senaat met een voorstel... Uh, waarin in feite uh, de, de, de schulpbafond even wordt doorgeschoven... tot de bekende datum in januari. Dus we hebben nog een maandje of drie. Uh, dat gaat dan naar het huis. En dan is er een trucje verzonnen. Een het parlement, uh, uh, uh, achtig trucje. En dat is dat de... Uh, woordvoerder of de, de baas van, van de huis John Boehner... Uh, zijn fiat geeft zonder dat er een stem komt. En uh, in het huis van de afgevaardigden is er een, zo, een zogenaamde Hastert-plan. En dat is vernoemd naar voormalige speaker of the house Dennis Hastert... onder George W. Bush. En dat luidt dat je uh, geen wetsvoorstel krijgt... zonder dat je al de stemmen weet van de Republikeinse partij zelf. Als Boehner zegt... Dat negeren we even. Dat zou wel een heftige stap voor hem zijn. Maar als hij zegt, dat negeren, negeren we gewoon. Wij gaan, ik teken, dus het gaat doorgeschoven naar het Senaat... voor een tijdelijke oplossing zonder dat er een wet wordt. Dan kan je uh, dit hele gedoe redden voor middernacht vanavond. Maar waarom is dat nodig op deze manier? Omdat er uh, nog niet genoeg stemmen zijn binnen de Republikeinse Partij... Nee. van maar de waard... Taliban... Maar, om, maar om David, precies, ja. waar tekent hij, dan voor? Tekent hij, hij tekent, dan voor? Hij tekent voor een uitstel uh, van... Van wet? Ja. Maar niet een uitstel van het verhogen van dat plafond. Nou, want dat, er moet dat, rente betaald gaan worden ja, zo meteen. Dat tot, maar dat, dat is dus een, een manoeuvre om te zorgen... Uh, dat dat even, zoals de Amerikanen zo mooi zeggen... Uh, kicking the can down the road... Ja. even ja, ja, uitstel zonder dat het al officiële wet is. Maar dat je met een knipoog tekent, wij uh, doen even... Weer de klep omhoog. Dus van de 30 miljard... kunnen we weer de even 60 miljard van maken. Ja, ja. Uh, en dan kijken we in januari wel verder. Ja. En dat zal voorlopig nog even zo duren. Want ja. ook in januari krijg je weer dezelfde verschijnselen. Kijk, de denkfout... Uh, als je naar McCain luistert... bijvoorbeeld uh, Senator uit Arizona... voormaligste presidentkandidaat... die zegt, wij hebben de strijd gewoon verloren. Uh, en bepaald... geef dat nou maar gewoon Hij toe. Geef dat nou gewoon ja. toe. En het, kijk, Amerikanen zijn ook niet gek. Die zeggen... Uh, het gaat allemaal over Obamacare en de gezondheidszorg. Dat hebben zij ook verloren. Ook in, het, uh, in de Supreme Court. Want daar heeft niemand het meer over trouwens. He? Nee, daar, daar gaat dit juist over. Want de Tea Party zegt dus... als we nou die wet veranderen... Uh, dan, dan doen we mee. Ja. Maar de Amerikanen zelf zeggen... Uh, dat moet je doen met verkiezingen. En niet ja. met het boycotten van dit soort ja. ja. Henk... Ja, als, de, uh, als die, hm. meltdown, die financiële melddown ja. echt inderdaad gaat plaatsvinden... dan uh, wordt China heftig getroffen. Want van de 6.000 ja. miljard uh, dollars die in het buitenland geparkeerd staan... staan er een stuk of 2.000, 3.000 uh, geparkeerd bij China. En die hebben al uh, heel moralistisch gezegd... jullie zijn de slechte schatbewaarders <lacht> van de dollar, heb ik, heb ik, heb ik gelezen ergens... Ze worden zenuwachtig, kortom. Ja, ze worden, hoewel ik denk dat zij ook wel verwacht dat er een oplossing gaat komen. Maar je ziet inderdaad een politieke reactie. Die zegt van nou, uh, uh, he, je moet er niet meer opscheppen over het politiek systeem... wat deze crisis heeft voortgebracht. En dat is een beetje een sneer naar uh, de Amerikaanse critici ja, van het, het communistische systeem het in China. Dat ja. krijg je natuurlijk. Uh, dat is een inkoppen voor Open Go. Maar dat is natuurlijk een economische reactie. En die, da daar spreekt wel zorg uit. Kijk, China heeft iets van 3000 miljard, 3 triljoen als ik het goed zeg, uh, uh, buitenlandse reserves. En daar wordt bijna de helft, 1,3, maar misschien dat wel 1,5 is, via tussenpersonen, uh, 1,5 triljoen wordt belegd in Amerikaans schatkistpapier. Nou, als dat nou misloopt daar, dan gaat die dollar naar beneden. Ja. Dus hun, hun, hun assets, hun waarden, mm. hun beleggingen worden nemen af. Een andere, andere gevolg dat ook niet prettig is... is dat de, de Chinese munt die stijgt dan op van de dollar. En Amerika is de grootste exportmarkt voor China. Ze is dat is de dan niks meer. Dat willen ze ook niet. Dus nee. er zijn allemaal negatieve consequenties. Anderzijds, dat, daarom reageert ze ook zoveel... ze hebben niet zoveel alternatieven. Want ja, waar moet je anders in beleggen? Want nou ja. Het is een hele grote liquide markt. Je kunt in de euro beleggen, maar dat is een veel kleinere markt. Een aandeel, dat gaat natuurlijk helemaal op en neer. Dus mm. ze zijn ook als een soort Siemese tweeling. Die ja. Chinese en Amerikaanse economie. Maar die Chinezen aan elkaar die waren al heel lang bezig om juist die eigen van hun punt. naar voren ja. te schuiven. Ja, maar, als ja. de vervanger van de dollar. Dat is nog minimaal als je het op wereldschaal oh. bekijkt. Het mm. begint nu wel. Dus je hebt een offshore markt nu in, in Londen. is net geopend trouwens. Uh, dus het begint wel te komen. Maar het is totaal niet een, een, een reserve currency zoals dat heet op wereldschaal. Maar er wordt ook wel in, in, in China nu gezegd. Als we dit nu weer zien en dat gerotzooi en geklungel in Amerika. Wordt het het niet de tijd dat in elk geval de wereld economisch uh, gede-Amerikaniseerd ja, wordt. Ja. We wij zijn maar afhankelijk van, van, van zo'n stelletje, zoals jij het zegt, David, uh, met Tea Party-hatters, zal ik maar zeggen. Ja, nee, dat is ook een geluid wat, wat je ook hoort in China: de-Amerikanisering. Daar zitten ze ook al lang mee bezig. Maar ja, of die Chinezen echt in staat zijn om mentaal uh, of meer militair of anderszins dat vacuüm, zo dat gaat ontstaan, op te vangen. Dat is de vraag. Wat ze natuurlijk wel leuk vinden... is dat Obama ook fysiek nu niet bij die laatste top kon zijn in Oost-Azië. In de zomer moest hij ook al een keer afzeggen. En dit is wel de president, moeten we ons realiseren. Die zegt, ik ben de Pacific President. Dat heeft hij gezegd vlak na zijn aantreden in 2009. En hij zegt, the pivot to Asia, speerpunt naar Azië. Want ja, we moeten ook strategisch denken... In Azië ligt de toekomst qua economische groei... en dus qua onze belangen. We moeten niet meer naar het oude Europa kijken. Ja. Hij laat het maar dat nu laat, afweten. moet je wel laten afwe afweten... door de binnenlandse situatie. Dus het is wel een behoorlijk gezichtsverlies. Ja. Ook, en dat, David, dat speelt in China. Dat lees je altijd, hè? Aziatische landen. Vooral China, Japan. Daar is feest, is, gezicht is heel belangrijk... en dat ja. verlies je niet graag. Nee. Zitten die Amerikanen daar op die manier eigenlijk mee? Of zeggen ze, ja, dat is gewoon een financiële kwestie... en dat is waardeloos, dat moeten we niet hebben. Maar... Zitten ze niet zo met gezichtsverlies? Amerikanen denken niet zo ver buiten de grenzen. Dat weten we allemaal. Ja. Uh, dat zeg ik dan uh, op, een uh, op een diplomatieke manier. Maar... Als je naar het gemiddelde volk kijkt, die kijkt ook niet verder dan hun eigen straat. Uh, daar lijden mensen echt onder. Uh, ik was vorige week in Bridgeport, Connecticut. En dat is een hele arme buurt uh, in een uh, laten we zeggen twee uur ten noorden van, uh, van New York. En dan heb ik een middagje gedraaid met een dame die vier jaar lang daklo dakloos was. En vier jaar lang op, zo uh, op zoek was naar een nieuwe baan. Uh, heeft ze uiteindelijk gekregen als uh, buschauffeur. Uh, heeft een zoontje van drie, die is autistisch. En die zat op een uh, zogenaamde Head Start program. En dat is een overheid gesponsorde kindercrash. Die is dicht. Hm duizend mensen in Bridgeport... die dus hun kinderen niet naar school kunnen brengen. Wat doe je daarmee? Hoe ja, ga je, dan... je moet wel werken. Je moet werken. Dus wat ja. doe je daar? En de meeste uh, werkgevers die zeggen... oké, okay, dat kunnen we een weekje aanzien... en daarnaast afgelopen. Huur ja. ik weer iemand anders in. Die die dus als je het onder ja. de mensen zelf ziet... en zij is uh, zeer pro-Obama... Uh, maar voor haar maakt het niet uit... wie de ruzie heeft uh, gemaakt en... en, en, en uh, wie de schuldig is. Iedereen heeft de schuld. Dus uh, haar grootste zat. fan en grootste fan van Obama geeft hem net zoveel de schuld als uh, dat van de Tea Party. Dus voor de gemiddelde Amerikaan maakt het helemaal niets uit. Ze hebben het helemaal, zijn helemaal spuugzat met wat er in Washington gebeurt. Uh, Indiane groepen, die dus worden betaald uh, van de overheid, van de, de Department of uh, uh, Indian Affairs, is gesloten. Ze krijgen we geen cent meer. Ja. Dus normale mensen ja. leiden hieronder... ik doe, altijd, doe me altijd denken aan een, aan een Swahidische uitspraak... Uh, als de olifanten vechten, dan is het uh, leed van het gras. En dat zie je ja. hier echt. Prachtig. Ja. We gaan nog even naar de China. Politieke vrijheden. Uh, ja, Optreden tegen dissidenten. Dit is natuurlijk synoniem aan China. Helaas. Uh, <laughs> voor China-liefhebbers. Synoniem. Synoniem. Uh, uh, maar nu. Uh, ik weet niet of dat trouwens nieuw is. Maar nu worden dissidenten academici achter de volle gezeten. En het laatste nieuws is. Het gaat om een Xia Jeliang, Als ik het goed uitspreek, uh, Henk Xia. Ja. Meneer Xia is dan zijn achternaam. Wie is hij? Wat heeft hij misdaan in de ogen van Peking? Nou, Hij is een hoogleraar aan de Peking Universiteit. Economie, mijn ik. En, um, hij heeft, ja, hij heeft bepaalde kritiek geuit op de communistische partij. En gepleit voor vrijheid van meningsuiting. En dat zou je zeggen, wat is daar mis aan? Maar in het huidige politiek klimaat van China... net een nieuwe leider aan de macht. Xi Jinping, die zijn positie moet vestigen. En die eigenlijk... Het wordt nu wel duidelijk, helaas als westerse waarnemer... Uh, verandert je niets aan het basisbeleid wat Deng Xiaoping in 1978 heeft vastgelegd. Jij dacht toen je eerder hier... Want we hebben het natuurlijk vaker over gehad in de dat, aanloop naar zijn verkiezing... had jij ja. toch een beetje hoop? Ja, ik was hoopvoller, zeker. Ja, En uh, niet alleen ik, maar ook verschillende uh, vrienden van mij... die waren toch, dachten, misschien een verborgen liberaal... maar uh, ja. dan is het toch een heel apart soort liberaal. Hij kan economisch nog eens liberale veren tonen... maar politiek doet hij in ieder geval niet. Maar wat ik wilde zeggen in 1978 had Deng Xiaoping gezegd... De kleine roerganger opvolgen van Mao. Economisch moeten we liberaliseren, anders krijgen we die economie nooit op gang, in beweging. Um, maar politiek moeten, is het primaat van de Commissie Partij En dat is eigenlijk, die basisbeginselen, de uitgangspunten zie je ook nu weer. Die worden nu weer uitgevoerd door, door Xi Jinping. Een anti-internetcampagne. Mensen die blogs hebben en te, te, ook te, te luid van, van de daken roepen, Dan moet er moeten hervormingen komen, worden opgepakt. Uh, deze man is ook een voorbeeld. Want de, kijk, academische vrijheid, dat heeft in China ook nooit... Uh, dat wordt altijd toch gezien als, een, als, een, als een, een kritiek op de regering. Dus er zijn allerlei uh, tekenen um, dat, dat het niet wordt geaccepteerd. En dat hij echt uh, de zaak strak probeert te houden. Nou nee. um, heeft uh, deze man op hoog academisch niveau... over de hele wereld contacten en goede contacten? Ja. In Amerika dat niet, ook. Ja. In Amerika ja. zou hij dat niet beschermen? Nee, dat beschermt 9 nee, tegen je... dat 60 helemaal niks. Sterker nog, als je de verbandscontact hebt, dat vinden ze juist een beetje tegen je werk. Oh. Dus uh, nee, nee dat, wordt, dat is totaal niet onbelangrijk. En buitenlandse kritiek helpt dan ook niet... of buitenlandse steunbetuigingen. Het helpt allemaal niet. Meer. Denk je dat die er komen als dit echt meer doorzet... David, vanuit, uh, vanuit Amerika? Nou, Het uh, zijn dan niet de minste uh, nee, uh, wetenschappers? En, en, en, die... en de Universiteit van Peking heeft uh, uh, nog niet zo lang geleden... Uh, een deal gesloten met Stanford University. Dat ja. is echt een van de topscholen in Amerika. Ja. Uh, voor uitwisselingsprogramma's. En uh, er zijn nog andere universiteiten in Amerika die dat ook hebben. En die roepen nu een koor... Als dit inderdaad zo is, uh, meneer Chia, zeg ik, als ik mm -hmm. dat goed uitspreek, ja, wordt, ja. wordt er uitgezet. Dat, betreft, dat is ook iets wat, uh, uh, wat ons betreft, want wij willen niet doorwerken op die manier. Dus als er weer zo'n opening is, zoals we nu hebben, dan wordt dat op een of andere manier toch weer. Nou, worden er toch weer de pootjes afgehakt en, en, maar, en uh, ja. weer, weer vermindering. En dat is heel jammer. Maar het is een beetje dubbel in die zin dat die buitenlandse academische instituten... die willen heel graag met Chinezen samenwerken. er zit ook een soort economische reden achter. Hè? Want je hebt die talloze mensen daar die ook wel in Amerika willen studeren. Of die willen promoveren in China zelf. Onder hoede van die buitenlandse instituut. Onze eigen Nijenrode begint nu in Chengdu. In het uh, oh ja. westen van China. Ja. Hm. Dus het is ook een economisch belang. Bij, dat door de vergrijzing in het westen en verkrimping... dat, dat er minder studenten komen. Dus. Maar anderzijds hebben ze een academisch geweten... Dus daar, daar zit dan dat Nou ja, oké. Okay. En dan denk ik toch zo, want je zegt... Het, buitenlandse kritiek raakt China niet... maar als zo'n Stanford ineens zegt... Dan alle programma's die wij samen doen met de Peking University... houden lekker op, want dit pikken wij niet... dan denk ik dat ze dat toch niet echt heel prettig zullen vinden. Nee, maar als het uiteindelijk komt... om we hadden het eerder over gezichtsverlies, ja. dan, als ze dan zouden moeten inbinden... Ja. En stel dat de stabiliteit van het land... leest de machtspositie van de Communistische partij gevaar komt... dan weet ik wel hoe de keuze uitvalt. En het gaat dan ook nog om een land Amerika... wat, wat, wat uh, miljarden, duizenden miljarden reserve... buitenlandse valuta van de Chinezen in gevaar brengt. Dus die moeten niet zo'n <lacht> grote kop hebben, denk ik. dat ze in Nee, Peking nee, denken. nee, nee dat merk ik ook je. De macht is aan het veranderen in de wereld. Ja. <lacht> Oké, okay, uh, heel hartelijk bedankt. Henk Schulten, Noordholt en... Bernard, moet ik niet zeggen, David Hammelburg. <lacht> um, wij zijn er morgen weer met de finale ja, ja, ziet Dan zitten we in Den Haag de en zo meteen is het Radio1journaal natuurlijk met Lucella Carasso. Lucella, Goedemiddag, hallo. Met minister Timmermans na vijf uur over zijn uh, gesprek met zijn collega in Rusland over de mishandeling van de diplomaat gisteren in Moskou. Dik advocaat ook die keer ja. terug bij AZ. Ja, en is ja, het, hè. Daar is hij weer. Wat, ja, ja, hij is ja. weer. Um, en natuurlijk Time veel uh, oh, politiek, het kamerdebat over de begroting. Prima, dank je wel tot zo. Dit is Radio 1. E. Eerst het NOS-journaal, nu met Jeroen Chapkma. De AIVD heeft aanwijzingen dat er deze week een terroristische aanslag... zou worden gepleegd op een Nederlandse vlucht naar Egypte. Dat bevestigen diverse bronnen aan NRC Handelsblad. De Nederlandse inlichtingendienst heeft dit onder meer gemeld... aan luchtvaartmaatschappijen Transavia en Arkefly. Transavia heeft daarop vluchten naar el-Sheikh geannuleerd... en doet dat ook de komende twee weken. Arkefly heeft pas over anderhalve week een vlucht naar de Egyptische badplaats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 En hoe staat het ervoor op de weg? Jolanda van der Velde? Een uh, rustig begin van de avondspits met 14 files. Wel al wat uh, dingen gebeurd. Uh, de meeste dagelijkse files die staan bij Rotterdam. Er is een aanrijding op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Schiphol en Knopend 2 kilometer. Het heeft te maken met een aanrijding. Uh, volgens de eerste berichten staat er een auto daar op de vangrails. Bij Knopend Badhoefdorp zijn voorlopig twee rijen dicht... We hadden een eenvoudige kopstaart aanrijding op de A13 naar haag Rotterdam. Tijdlang was daar de reis schrok dicht. Alleen het verkeerde moment van de spits gebeurde dat. De file is behoorlijk uitgegroeid. Tussen knooppunt Ipenburg en Alfred Berk van de Rode Reis staat nu 9 kilometer. Vanavond in debat op 2. Je eigen moeder pillen geven omdat ze niet meer verder wil leven. Is dat een daad van liefde of een misdaad?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 Maak uw keuze en bel gratis 0800 0640. Hallo, met Freek. Doe mij maar die tablet. Nee, de HD-recorder. Sorry hoor, ik, ik bel zo even terug. Waar kom ik meer te weten over ondernemen en belastingen? En wat zal ik doen? Zelf boekhouden of uitbesteden? Kom zaterdag 2 november naar de startersdag van de Kamer van Koophandel. Hier krijgt u persoonlijk antwoord op uw vragen over het starten van een eigen bedrijf. Meld u nu aan voor gratis toegang op kvkstartersdag.nl. Kamer van Koophandel. Wie vraagt, komt verder.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 Lucella Carasso. Goedemiddag. Ja, we proberen meer te weten te komen... over die geschrapte vluchten naar Sharm el-Sheikh... in Egypte van Transavia. Volgens Energy Handelsblad heeft het dus te maken... met een dreigingsanalyse. Natuurlijk volgen wij het debat over de begroting. Het vrijdag gesloten akkoord geeft politieke rust. Zo zei premier Rutte juist. Zit er ook rust in dat debat, dat straks? En we gaan door op de relatie tussen Nederland en Rusland. Want er gebeurt wel erg veel de laatste tijd. Zo was er gisteren de mishandeling van de tweede man van de Nederlandse ambassade in Moskou in zijn eigen huis. De Russische nieuwszenders berichten daar vandaag ook over. Российские правоохранительные органы расследуют инцидент, связанный с нападением в Москве на голландского дипломата. Violence, Жертвой злоумышленников стал второй человек в посольстве Нидерландов в Москве, советник-посланник Онна Элдерен Бош. Избили дипломата в его собственной квартире, устроили там беспорядок и оставили после себя надпись ЛГБТ. Иронично, uh, 2013 был uh, годом. Dat de Nederlandse en Rusland hun goede diplomatieke relatie hebben Ja, er wordt nog even gewezen op dit bijzondere jaar voor Nederland-Rusland. Een relatie die gevierd wordt. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, noemt het een ernstig misdrijf van gisteren. Dat heeft minister Timmermans gezegd. Onze correspondent in Moskou, David-Jan Godfroy. David-Jan, er is ook een onderzoek ingesteld. Weet je of er inmiddels mensen zijn aangehouden hiervoor? Uh, nee, die zijn nog niet aangehouden. En dat verwacht ik ook niet op, uh, op hele korte termijn. Uh, dat hangt er natuurlijk heel erg vanaf. Wat er achter deze uh, aanslag op de Nederlandse uh, diplomaat uh, zit. Maar het is wel zo dat als de Russen iets willen oplossen, dan gebeurt dat over het algemeen wel. En dat is natuurlijk de grote vraag in, dit, uh, in deze kwestie. Waar komt uh, deze aanval op Elderenbos vandaan? En uh, ja, wie heeft daar opdracht voor gegeven? Als dat ergens zeg maar, in de inlichtingendiensten zit, wat niet uitgesloten is, dan wordt er waarschijnlijk nooit een dader gevonden. Als het iets anders is, dan zou dat best wel eens kunnen gebeuren. Ja, want jij bent bij het appartement van de diplomaat geweest waar dit ge Gebeurde. Wat trof je daar aan? Hoe zag het eruit? Nou, nou ja, het is een statig appartementencomplex... in een, in een nogal chique buurt van, uh, van Moskou. Maar merkwaardig genoeg konden we zonder heel erg veel problemen binnenkomen. Um, je moet wel eens aanbellen, er zit een conciërge... maar die ne deed netjes de deur voor ons open. Die heeft zelfs met ons gepraat. Um, natuurlijk, er hangen overal uh, beveiligingscamera's. Er zitten overal sloten op... Maar uh, ja, verder is er eigenlijk niet zoveel bijzonders aan het pand uh, te zien. En het gekke is ook dat die, uh, die twee uh, mensen die zich, uh, die, die hebben aangevallen... volgens de huismeester van het gebouw... gewoon door een achterdeurtje binnen zijn gekomen. Hey, want, want er waren behoorlijk wat dreigementen geuit afgelopen weekend... Hè, door, door de rechtse politicus Sierinowski uh, tegen Nederland, tegen de Nederlandse ambassade. Was de beveiliging dan niet, niet opgeschroefd voor de diplomaten? Nou, kennelijk niet. Ik heb daar helemaal niks van gezien aan de buitenkant. Ook toen wij er waren, dus de dag na die, die aanval was er van een, een politieaanwezigheid niks te merken. Nogmaals, er zijn wel veel beveiligingscamera's. Maar uh, ja, veel meer heb ik, uh, heb ik niet kunnen zien. Uh, wellicht dat er in het gebouw nog extra veiligheidsmaatregelen zijn. Dat weet ik niet. Maar ik had niet het gevoel dat, uh, dat naar, nou, na al die onrust van vorige week... Uh, de, de, de veiligheidsmaatregelen nou heel erg opgeschroefd waren. Nee, je noemde net de geheime dienst. Uh, die wordt natuurlijk vaak gebeurd als er iets uh, aan de hand is in Rusland. Maar wat zou het motief kunnen zijn voor de geheime dienst om hier achter te komen? Zitten. Is dat aannemelijk? Nee, dan, dan moet je toch al gauw denken aan een soort van, van oog om oog, tand om tand. Vorige week is natuurlijk of uh, ruim een week geleden een Russische diplomaat in Nederland gearresteerd en in een politiecel gezet. Uh, dat vonden de Russen helemaal niet leuk. Zeker gezien het feit dat minister Timmermans nogal van Buitenlandse Zaken nogal lang heeft gewacht om zijn excuses aan te bieden. Het zou een soort van oog-om-oog oog actie kunnen zijn. Maar nogmaals, we weten daar het fijne absoluut niet van. Uh, er kunnen nog tal van andere redenen zijn... maar geheime diensten in Rusland hebben wel vaker de neiging... om dit soort uh, niet zo ingrijpende... maar toch ook wel acties tegen diplomaten uit te voeren. Ja, en dan in overleg met de politiek of, uh, of soms ook wel op eigen houtje? Nou, die, die, die, geheime, die geheime diensten die, die, die, die handelen vaak uh, ja, toch zonder directe opdracht. Ze zijn eigenlijk een, een soort van een staat in een staat. Dus als zij vinden dat er iets moet gebeuren... dan gebeurt het over het algemeen ook. Bedenk ook dat president Poetin zelf uit de KGB... dus uit de Sovjet-geheime diensten afkomstig is... en heel veel contact nog heeft met de huidige FSB... dus de huidige inlichtingendienst in, in Rusland. Um, dus ja, die, die, die geheime diensten die kunnen dat uh, heel vaak op eigen houtje... Goed, maar zoals gezegd, dat is uh, vooralsnog voorbarig, want uh, eerst moet er meer duidelijk worden of er iemand wordt opgepakt en zo, ja, wie dat dan zijn. Dankjewel voor dit moment. David-Jan Godvrouw was dat vanuit Moskou. Dat uh, Nederland-Ruslandjaar, waar net ook al eventjes op de Russische tv aan werd gerefereerd, dat staat uh, hier en daar nu toch wel ter discussie. Wat betreft Emiel Roemer van de SP, kunnen de festiviteiten worden afgeblazen? Ja, het is nu wel zo geëscaleerd dat uh, dat abrupt mo moet stoppen. Je kunt nou niet meer zeggen van we gaan dat feestelijk jaar nog feestelijk afronden. Terwijl we nu hele andere problemen aan ons hoofd hebben. Dus die feestelijkheden vandaag stoppen. En wat mij betreft uh, wordt ook het bezoek van de koning en de koningin aan Rusland heroverwogen. Want er is niks meer om uh, feest te vieren. Toch wordt er nog van alles uh, georganiseerd daarvoor. Jeroen de Jager, uh, onze verslaggever. Jij gaat in Nederland op zoek hè? Uh, naar een antwoord op die vraag waar dat gebeurt. Uh, waar, waar ben ja. je nu? Nou ja, je kunt de agenda bekijken van het Nederland-Rusland jaar op internet. Heel veel festiviteiten. Ik ben nu in Eindhoven. Daar wordt aanstaande vrijdag iets georganiseerd. Hier zijn Russische studenten, architecten zijn dat dan... die samenwerken met Brabant Academy. Design Week, die, die zit er aan te komen. En is er hier een kleine conferentie... Uh, over een bepaald thema waar die Russen bij betrokken zijn. Ze zijn hier nu in het kleine een dacha aan het bouwen... Uh, van afvalkozijnen, zo te zien. Dat ziet er allemaal goed uit. De posters zijn binnengekomen. Look good, hè, de posters? Yeah, it's really good. What actually uh, is on the posters? All our projects, what we did here, during all these months. And did you hear anything about the news today? Oh, just a bit. En does it interest you? Um, I'm really more interested in the Dutch Design Week and uh, all the others. Ja, meer geïnteresseerd in de Dutch Design Week. En niet zo in, uh, in politiek. En dat is wat ik hier ook hoor van uh, Kees Donkers, die uh, hier een beetje de leiding over heeft. Die aandacht nu voor, die, voor dat nederland ruslandjaar is misschien wel goed juist voor u. Het is inderdaad wel goed, denk ik. Maar dat is gewoon dat we willen surfen op de actualiteit. En wij zijn bezig met ons ding. En we vinden het heel belangrijk wat we hier al een aantal jaren doen. Drie jaar lang samenwerken ja. al. Met verschillende Russische grote steden. Ja. En we laten hier resultaten zien. We gaan er straks over doorpraten. Wat nou het effect is van al die publiciteit op dat nederland ruslandjaar Jeroen de Jager. In de Ochtend en Avondspits, het NOS Radio 1-journaal. In Amerika naderen ze nu wel heel dicht het schuldenplafond. Als de politici er niet uitkomen, dan is het morgen zover. Correspondent Wessel de Jong pelt in Washington... wat de Amerikanen van die situatie vinden... Zuid-Amerikaanse straatmuzikant bij de uitgang van het metrostation DuPont Circle... ...in het centrum van Washington. En hier zit ook een Panera Bread. Een tentje waar veel Washingtonians ontbijten. En het weer is goed, dus er zitten er een paar buiten. Volgt u het politieke nieuws op dit moment? Oh, yes, sir, I am. What's going on? I feel like that both the Democratic Party and Republican Party... ...are deadlocked and not really willing to listen to the other side. Volgens mij staan de democraten en de republikeinen nu ze staan recht tegenover elkaar. Niemand is bereid iets toe te geven. Maar het probleem is natuurlijk dat de republikeinen nu een strijd aan het voeren zijn... die ze in feite natuurlijk al een paar jaar verloren hebben. De strijd om Obamacare. Die nieuwe wetten ter gezondheidszorg, dat is nu de wet van het land, de law of the land. En daar kunnen ze niks meer aan doen. Dat blijven ze maar proberen. Volgens u, wat zijn de kansen dat ze er vandaag nog uitkomen? Vandaag loopt de deadline af, maar ik denk niet dat het gaat lukken vandaag, maar wel dus tegen het einde van de week. Dat zou toch knap schadelijk zijn als het vandaag niet lukt. I, I'm not so sure about that. I think public confidence will be shaken, but I do think there'll be enough money left in the treasury to pay our bills for another few days after this. Volgens mij de komende dagen het ministerie van financiën heeft voldoende geld om zijn rekeningen te betalen. Maar tegen het weekend moeten ze er toch wel uit zijn. Maar inderdaad, het, het publieke vertrouwen zal zeker geschonden zijn. Wordt u geraakt persoonlijk door deze crisis? My uh, two-year-old son is in an NGO daycare center that happens to be on federal property. And because it's on federal property, it's closed. De crash van mijn zoon die staat op een terrein en dat is eigendom van de regering. En dat terrein is nu dus afgesloten. Dus mijn zoon kan niet naar de crash. Pretty annoying. It is annoying, but we had to scramble here over the past couple of weeks to find hem alternate daycare for him. Man komt hier uit het ontbijttentje naar buiten, staat een paar dollars te tellen. But what's going on on the hill? There so nothing's going on, that's the issue. Probleem is er gebeurt daar helemaal niks eigenlijk. Are you affected in a way by this whole crisis? Fortunately not. Nog niet. Vooralsnog heb ik er geen last van. Wanneer krijgt u er wel last van? Probably next month. I, get, I do get social security from the government, so I'm worried about that. Ik krijg een uitkering. Als die onderhandelingen fout lopen... dan kan die volgende maand wel eens in het gedrang komen natuurlijk dat ik niks krijg. If they start tampering with um, senior citizens' entitlements... And that's what they've been aiming for for years. En dat is natuurlijk altijd het doel geweest van die Republikeinen, zegt deze man. Om te snijden in uitkeringen. Hoe groot achter de kans dat ze er nog uitkomen? I don't think they will. Why not? It's almost a little bit too late. What in the world can happen just in a matter of hours? We zijn nog maar een paar uur over. You know, just uh throws their hands up and says, okay, you know. Ik zie die Republikeinen ook niet opeens hun handen in de lucht gooien van, oké, okay, we hebben verloren. Dus deze twee mannen hier in het centrum van Washington, ze zien het vandaag allemaal niet meer gebeuren. Een verslag hoorde u van Wessel De Jong, Jolanda van der Velde, verkeersinformatie. Lucella, zo'n 20 file's staan er nu. Uh, wat opvalt is de file op de A4, de naar richting Amsterdam. Na een ongeluk bij Knopend Badhoeven drie 3 kilometer, zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A13, hadden we eerder vanmiddag een uh, ongeluk. Daar waren de rijstroken weer vrij voor. Maar nu is een auto stil komen te staan met pech op de, rijstrook, op de rechter rijstrook bij de afrit Berkel. Uh, file wordt daardoor niet korter. Tussen Knopend Ippenburg en Berkel, de rode reis, 9 kilometer. Dus mocht je richting Rotterdam willen, is het misschien handiger om vanaf Den Haag via de A12 naar Gouden te gaan, daar te keren en dan de A20 richting Rotterdam te nemen. Het is uh, kwart voor vijf, u luistert naar het Radio 1-journaal. Het debat over het herfstakkoord was vooral een debat tussen oppositiepartijen. Aan de ene kant natuurlijk de partijen die meedoen met het kabinet... en de partijen die niet meedoen. Joost Vullings, jij hebt het gevolgd. Goedemiddag, Joost. Ja, hallo, Lucella. Uh, en voor het begin van het debat, geloof ik een kwartiertje daarvoor... kwam het Centraal Planbureau met een doorrekening van het akkoord. Uh, blijven die berekeningen van de plannen overeind, nu iedereen alles gelezen heeft? Ja, uh, grotendeels wel. Hoewel, 700 miljoen is er afgekomen gekeurd door het Centraal Planbureau. Dat is natuurlijk op zichzelf een, een fors bedrag. Maar daarvan zijn onze minister van Financiën, Dijsselbloem... van, ja, dat komt, dat zijn dat is voor 700 miljoen bezuinigingen... op ministeries. Alleen, ja, die hebben we nog niet concreet ingevuld met maatregelen. Ja, en zolang er nog geen concrete maatregelen zijn... dan keurt het CPB ze af. Maar goed, die komen eraan, die concrete maatregelen... en dan zal het CPB vast akkoord gaan. Kortom, volgens onze minister van Financiën... en volgens de coalitie komt alles goed... en blijft het pakket van 6 miljard uh, gewoon over. Staan. Ja, behalve voor de oppositiepartijen die niet meededen... want volgens hen komt het niet goed. Nee, nee, het komt niet goed. Nou ja, dan niet goed. En Zij hebben daar hele, hele andere ideeën over hoe het in Nederland moet. Maar goed, het werd natuurlijk vooral een strijd tussen die partijen... en het ging nog niet eens zozeer over de inhoud. Je zag dat vooral uh, onder leiding van Sybrand Buma van het CDA... Uh, hij probeerde de partijen die meedoen D66, ChristenUnie en SGP... Uh, het etiket op te plakken van gedoger. Er is een gedoogconstructie ontstaan. Het grote motorblok van het kabinet zullen ze steunen. Minister Dijsselbloem zei het zondag... en het is hier herhaald door de collega's Samson en Zelstra. En wat dat motorblok dan inhoudt? Driekwart van het regeerakkoord. En zoals we net zagen, niet alleen 2014... maar de gesprekken gaan al snel beginnen over 2015... Ja, want dat is wel gezegd. Van als het kabinet ze weer nodig heeft... zullen ze weer aankloppen bij de drie partijen... met wie een akkoord is afgesloten. En wie weet is dat al alweer in de lente. Maar goed, de boodschap van Sibrand Buma en veel van zijn collega's is... van ja, deze partijen hebben hun ziel uitgeleverd aan het kabinet... steunen nu voor 75 het kabinetsbeleid... en ze hebben daar slechts een paar cadeautjes voor teruggekregen. En hoe reageerde D66, de ChristenUnie en de SGP daarop? Nou ja, goed, ze geven natuurlijk aan wat ze steunen. Daar zijn ze reëel in. Maar ze proberen ook afstand te houden... Van het kabinet. Maar goed, uiteindelijk ging Sibrand Buma eindeloos tot pesten met wie dat hij een gedogen was. En toen dacht tot laat ik er ook maar niet moeilijk over doen. Ik heb zelf niet zo moeite met dat beeld. Uh, als, u, als u dat getal, een interessant getal. Ik heb het gehoord, weet u? Ik ga er niet omheen draaien. 75%? Prima. Als de 25% onderscheidend is, als de 25 cent pro procent betekent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 Nou, je hoort dat Alexander Pechtel, dus niet onder de indruk. Sterker nog, je hoort ook de jijbak tussen de regels door. Wij hebben het beleid eh, bijgesteld, ook in de richting van het CDA. Wellicht niet voldoende voor het CDA, maar u staat buitenspel en wij hebben dat toch maar mooi voor elkaar gekregen. Nou, de posities zijn duidelijk eh, nu in politiek de naag. Het kabinet heeft genoeg steun om opgelucht verder te gaan. Want dat zijn ze zeker. De drie partijen die het kabinet steunen, die zijn tevreden over wat ze bereikt hebben. En de rest is ontevreden, maar goed, die staan nu even buitenspel. Joost Vullings was dat vanuit Den Haag. Dat brengt ons bij het weer, Marco Verhoef... Goedemiddag. De pauze tijdens het regen is bijna voorbij. Of is inmiddels al voorbij? Uh, voor sommige plaatsen in het land is die voorbij. Want in Zeeland valt inmiddels weer regen. En uh, dat is een heel mooi lijntje als we naar de regenradar kijken. En dat trekt eigenlijk nu zo van zuidwest naar noordoost over het land. Dat zal met name in de loop van de avond gaan gebeuren. Ook nog een deel van de nacht. Uh, maar aan het eind van, van ik denk eigenlijk al vanaf een uur of negen... dan wordt het sowieso alweer droog in het zuidwesten. Dus het gaat wel vrij snel. trekt redelijk vlot door. Uh, maar goed, het geeft dus weer eventjes een, een nieuwe impuls aan de nattigheid. Ja, en de, en de de komende dagen. Ja, zien er wisselvallig uit. Maar ja, dat betekent ook dat je mooie momenten hebt. En ik denk dat morgen best wel aardig weer oplevert. Er zijn natuurlijk wel een paar addertjes onder het gras. Eén is dat er een aantal buien gaan vallen. De meeste in het noorden van het land. En de andere die is vooral uh, voor Noord-Nederland ook weer uh, belangrijk. Want dat is de wind. Die gaat aantrekken, wordt westelijk en hard. Of misschien zelfs wel stormachtig. Vind ik zeven tot 8. En dan die achtboar voor op de Waddeneilanden, eilanden In het zuiden van het land waait het ook flink. Maar wel duidelijk minder hard. Nu komt er voor veel mensen de herfstvakantie aan. Uh, heb je al een beetje een beeld hoe het begin? het weekend van die herfstvakantie zal verlopen? Ja, het zal wisselvallig blijven. En dat betekent dat je mooie momenten hebt waarin het droog is... en waar je van alles kan doen. Maar er zullen ook van tijd tot tijd buien vallen. De eerste dag, de dag dat die begint, de vrijdag... zou wel eens helemaal droog kunnen verlopen. Maar zaterdag en zondag denk ik toch wel weer aan een aantal buien. Vooral zondagochtend. En dat dan bij temperaturen van overdag een graad of 16. Maar het voordeel is, alle dagen is er ook ruimte voor de zon. Marco Verhoef. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven. Het LOS Radio 1 Journaal. With the world. Top of the world, imagine dragons, hoorde u. Er is onrust in het Zuid-Afrikaanse Diepsloot. Dat is een township ten noorden van Johannesburg. Daar zijn namelijk twee meisjes vermoord, twee peuters van twee en drie jaar. De lijkjes werden gisteren in een openbaar toilet teruggevonden. Alice van Gelder, onze correspondent in Zuid-Afrika. Alice, vreselijk verhaal natuurlijk. I is bekend wie daar achter kan zitten? Nee, dat is nog onduidelijk. De politie heeft tot nu toe drie personen meegenomen voor verhoor... En uh, Ze zijn op zoek naar een vierde verdachte. Ze zeggen te weten wie die vierde verdachte is. Uh, en wat ze ook aan het onderzoeken zijn, is of er verband is met een eerdere zaak. Afgelopen maand is er uh, in dezelfde wijk, in dezelfde township een vijfjarig meisje vermoord. Uh, ze werd gewurgd en verkracht gevonden. En de politie lijkt te denken dat er een verband is tussen die twee zaken. Ja, En, en, en dat heeft, neem ik aan, tot ontzetting en woede geleid in Diepsloot. Ja, absoluut. Ja, vooral moeders gingen gisteren de straat op. Omdat ze dus zeggen van ja, onze kinderen zijn niet veilig in die wijk. Ja, vooral dus omdat ze het gevoel hebben dat de politie onvoldoende heeft gedaan. Omdat er dus ook vorige maand een ander meisje is uh, vermoord. En ja, die zaak is nooit opgelost. Um, Diepvloot is een uh, hele arme wijk. Een uh, wijk uh, vol krotten. er uh, wonen iets van 150.000 mensen. En er is al jarenlang geen politiebureau. Dus ze zeggen nu ook van ja, jullie beschermen ons gewoon niet uh, genoeg, uh, de politie. Dus hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dit heeft kunnen gebeuren omdat er gewoon te weinig blauw op straat is. Dat zeggen de moeders die dus woedend de straat op zijn gegaan. Ja, Toch heeft de politie nu uiteindelijk uh, mensen aangehouden. Verandert dat iets aan die situatie, aan die woede... Uh, ja, nou ja goed, ze zijn dus inderdaad uh, wel gelukkig dat er dus mensen zijn aangehouden. Uh, het is nu ook rustig in die wijk. Kijk, wat een beetje probleem is met Zuid-Afrika, Zuid-Afrika is gewoon een hele gewelddadige samenleving. Uh, eigenlijk is uh, criminaliteit en geweld iets wat dagelijks gebeurt. Uh, daarbovenop, naast die twee peuters die gisteren zijn gevonden, zijn er vandaag twee andere peuters gevonden. Ook in een township bij Johannesburg. Lijkt erop dat daar de vader hen om het leven heeft gebracht. Dus ja, wat je eigenlijk ziet hier, is gewoon een cultuur van geweld. En dat verander je niet zomaar. Het heeft ook natuurlijk te maken met veel sociaal-economische redenen. Uh, dus eigenlijk is het iets wat we hier vrij dagelijks in de kranten lezen. Ja, en soms komt dat er dus uit in woede en frustratie... zoals we dat nu zien in deze wijk. Ja, nu, nu het ook om kinderen gaat natuurlijk. Heeft de Zuid-Afrikaanse politiek het, het kabinet daar gereageerd... op wat er gebeurd is? Ja, nee, absoluut. Ja, president Jacob Zuma heeft het natuurlijk direct veroordeeld... en hij heeft gezegd van ja, dat is niet iets wat in de Zuid-Afrikaanse samenleving thuis hoort. Um, wat hij ook vooral heeft gedaan is dat hij de inwoners van uh, Diepsloot, de wijk waar die peuters zijn gevonden... heeft opgeroepen om niet het heft in eigen handen te nemen. Ja, wat we eigenlijk zien in dit soort wijken, waar toch heel veel bewoners zich een beetje machteloos uh, voelen staan... omdat ze het gevoel hebben dat ze niet beschermd worden is dat ze soms het heft in eigen handen nemen. Dus ze hebben nu gezegd, van: stel dat je die vierde verdachte... die dus nu voortvluchtig is, vindt eh, of je weet wie hij is... ga niet lynchen, maar draag hem over naar de politie. Het Ellis van Gelder was dat vanuit uh, Zuid-Afrika, vanuit Johannesburg... over de twee dode meisjes, dus de peuters... die werden gevonden in het Zuid-Afrikaanse diepsloot... en het geweld ook tegen andere kinderen daar. We gaan richting het nieuws van vijf uur. Daarna zijn we terug met minister Timmermans. Die vertelt wat hij heeft besproken met zijn Russische collega Lavrov aan de telefoon vanmiddag. Vanavond BNN Today. Muziek dat is een nieuwe single van Marco Posato, Vanavond om half negen op Radio 1. Het is niet helemaal mijn stijl. Vroeger was het misschien beter dan dat het nu is. Luister en kijk mee. Ik vind op het moment dat hij nu zegt... Nee, ik moet met mijn tijd meegaan, ik vind het niet zo nodig. Ik vind namelijk Marco het allermooiste als hij mooie kleine liedjes zingt. Op radio1.nl Laat hem maar nou eventjes. Ik zeg je, hij gaat gewoon weer een hit worden. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ach jongens, het is maar een liedje.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 Kortom, u heeft altijd wel een goede reden om een stiel te kiezen. Stiel, sterk werk. De stieltuinmachines zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op stiel.nl. Bij Reaal keren we tijdens uw zwangerschapsverlof gewoon uit. Tot wel 14 weken. Vraag uw tussenpersoon naar de mogelijkheden. Of kijk op reaal.nl.